De vorige ontvoeringen waren duidelijk op het van een losgeldgericht. Maar wat kan in dit geval toch nauwelijks het doel zijn? wie moeten... zou er nou een stuiver voor die idioot ja, open hebben? De... Ja, nee, zet maar uit, David. Het is net goed voor hem pap. Ik had hier jammer niet zo heel verschrikkelijk ontzettend moeten behandelen. Leg nou geen verbanden die er niet zijn, David. Dat is net zo onlogisch als toverij. Jij op. begrijpt best wat hij bedoelt. Ja, maar dat is een onredelijke gedachte. De ontvoering van de idioot van de Molde Ror is geen opgelegde straf. Die ontvoering is toeval. Die ontvoering is het werk van een Martiaanse bende. Wij hebben daar niets mee te maken.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 Geen spoor van een vreemd micro-organisme dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Geen spoortje radio Raak niet zoveel, Jukke-jong. Geef hem gewoon een hand. Ja, zolang we hier zijn, hou je me vast. Ja, he? ja. Je mag me best hard knijpen, hoor. Dan knijp je ook nog zo verschrikkelijk ontzettend. Ik kan het oh, best je deze. Je knijpt zelf behoorlijk. Ik ja, zou dat ik nog niet harder kan, hè? We moeten nu verder, David. Ja. Blijf opzij van de deur, Jukke-jong. Ik kijk eerst door het ruitje. Ja. Zo. Kijk daar nou. Kom eens kijken, David. We hele grote poppen, stoelen. Poppen met hun been over elkaar. Precies, Jeremy en Angelo. De is Angelo. Daar. Daar. Wat leuk, leuk dat jullie op bezoek komen. komen. Dat zijn de stemmen van Jeremy en Angelo. Je nou, hè? Dat, dat wij er niet zijn. Als de deur open gaat als starten, bandjes. Wij zijn alleen boek. maar twee poppen. Dat, is... dat hadden jullie natuurlijk al door. Ja. En je kan natuurlijk wel bij ons op schoot gaan zitten. Maar, maar we, kunnen we kunnen jullie jammer genoeg niet even kiezen. Een mond een Als zij dan niet zelf, jullie zullen onze gasten vast heel gasten? amusant vinden. Gewoon rechtdoor lopen. En dan zou B. Gasten! Dus er zijn toch mensen. Maar dan vertonen ze zich dan niet. Dat moet je ons moet nog ons even ons. goed bekijken. Ik heb al dat knutselwerk niet veel niks gedaan, per slot. Vinden jullie niet dat ik mooie bruine ogen heb? Het zijn nog echt antieke glazen ogen van de oude aarde. Oh, Zeker ja. 200 jaar oud. Angelo houdt altijd het beste voor zichzelf. Dat ik vind. moet het met twee stukjes geverfd plastic doen. En dit blauw is echt niet het stralende, dromige blauw van mijn eigen ogen. <lacht> nou, nou abuseren jullie en wees vriendelijk, wees vriendelijk voor onze inwoning. inwoning. Ze, ze kunnen het tenslotte ook inwoning. niet helpen. Zie je inwoning? laat ze doorlopen. Zal het uit Eerst de deur dicht doen. Hm. Daar. Ze dus we beginnen weer opnieuw. Wat leuk dat jullie ja. over ja, de deur. Ik zat ook aan de deur, ja. Maar wat jammer nou, hè? Dat wij dat niet. Ik zei je toch, als de deur open gaat, dan start het bandje. Wij zijn alleen maar trepo. Nou, wil, en wil ik weten wat er de... met z'n allen gebeurt? Je kan er. natuurlijk wel bij ons op schoot gaan zitten. Maar, maar we kunnen jullie jammer genoeg niet even kieden. Kom nou hier, hier naartoe. Gewone gang.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 Deze ja, nee, gaat wat ingewikkeld. Ja, je treuzelt altijd zo rustig. Nou, dat verdoen, is. ik. niet op slot. Je hebt nog steeds niet gezegd wat je nou afvroeg. Ben je ergens bang voor deze Ja, dat er iets links ja, ja. Jee, mijn god, Joekio. Eenig nieuws van die dat.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 de zwaartekrachtinstallatie aan. Wat? Ja, is ontzettend groot. Er is alleen geen duikplank. Zouden ze een bierenbadje hebben? Het ruikt naar zeewater. Dat is lang geleden, hè? Ja. Het ruikt zilver geen lekkere lucht. Het is een hele polystons die pas schoongemaakt is. Maar ja, waarvoor dient dit wassen? Ja, oh, stom. We zien het apparaat. Het staat veel te dicht aan de rand. Het is zijknat van het mistwater. Hé, hey, dat wil ik eens even bekijken. Stop! Wie riep dat? David, doe niet zo gek. Wat, dan moet je me weer vast houden. Deed jij dat dan niet? Stop! Wie roept dat dan? <tie> Jokio, daar. in het water. Ik heb een beetje geen schokken. Papa, het zijn enge knotsvissen. Kom terug. Maar ze me. doe niet zo gek, David. We kunnen hier niet komen. Jokio, het is een dolfijn. Het zijn er twee. We liggen erin. En dan is er ook nog toch... iets. Ze praatvissen. Papa, we zijn toch geen vissen? Oh nee. Maar praten. Ja, praten kunnen we wel. Dat moet ons niet aanbreken. We hebben het niet gevraagd. Want voor praten Dan komen we komen niet op te vragen. Ik heb de jongens te praten staan, maar dan kon hij wel praten. Wacht, ik snap er niks van. de dolfijnen op Juno? Dat is een verdedigere vissen. Want wij zijn geen vissen. Oh, nee. Maar nou, waterhoudingen. Oh, nee. oh ze zijn daar onder die vissen. Dat waren helemaal geen mensen. Een nee. prachtig stuk werk. Ik bedoel, deze twee zijn uiteraard het resultaat van een experiment van Angelo Angelini. Aardgeladen. Ah. Oh, ja, luistert je al goed, pap. Dan zit hij onder water. Dondheim. Dondheim. Die, die, die. Dat vissen zijn er niet alweer. Oh die andere luisterde die ook af. Of was het dat dezelfde Omdat ik zo dik ben. Ja, maar jij toch niet, pap? Jullie, jullie liggen wel eens bij elkaar in bed thuis in de koepel. David! Mensen, mensen, mensen en moeilijkheden! Altijd denken ze over mannen en vrouwen en mannen en mannen en vrouwen en vrouwen en of dat nou moet en of dat nou mag. De gekste regels verzinnen ze en altijd weer anderen. Als je in die straf die dekkers dus altijd nog kunnen yeah, gebruiken. Ja, hou nou eens op. Ik bedoel, vertel eerst eens waar we nou eigenlijk een elektrische schot van kunnen krijgen. Ciao. Je met leuk. Dolfijn. Heb je ik net zo hard voor. Als we niet die tafel uitleggen, uitleggen, dan hebben we geen dolfijn. Ik jullie komen zitten jullie, gek Waarom is het hier gevaarlijk? Waarom kunnen we een schok krijgen? Ik, ik, ik stel mij het... aan hey, jullie telefoon vader die pesten. Jullie, jullie zijn in dolfijnen maar rotvissen. Uitschuwde ons. Oh, oh, ja. Je moet de hefda links van de deur omhalen. Dat is het automatisch signaal uitgeschakeld. A automatisch signaal? Het antwoordapparaat? Ja, dit is natuurlijk het apparaat, wat Dat ik meteen al zag. Daar Hier. aan de waterkant. Oh, dat was heel verschrikkelijk. nog ontzettend goed voor mij. Zo. Die is uit. Maar waarom hebben Angelo en Jeremy het antwoordapparaat bij het wasslaar <laughs> neergeteld? Oh. En Floris is hier nooit geweest. Hé, hey, jullie daar, ik moet een rapport schrijven aan mijn regering. Daarvoor is het nodig dat wij eens ernstig praten. Oh, dat gaat, dat gaat, dat zal wel weer. <tieft> maar niet eens mensen, moeten altijd ernstig om je gek te lachen. Bericht van Yukio Kurizawa aan de regering van Ganymedes. Juno, 12 juni 2177.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 Oh, ik vraag je, nou David, raak die dat deur, deur toch niet steeds aan? Speel nou niet met die deur. Want wij zijn alleen maar twee poppen. Ik word er gek van die poppen. Kom weer. Kom mee, de oh. verschrik, Halin. Oh. Oh. En, oh. en dicht die deur. Manja, zei nog wat dat jij nooit door elkaar schudt. Nou, dat is dan weer eens heel ontzettend verschrikkelijk gelogen. Manja, zo'n opschrijf om dit te doen of je aardiger dan mijn moeder zou zijn. Mijn moeder is heel ontzettend verschrikkelijk veel beter dan jij. David. David, ik ben... Maar ga dan in het schip slapen. Ja. Ik ga nog even terug. ik ga met die praatpoppen spelen. Oh. Ik weet niet wat ik stil moet. Daar. Daar. Zie je, dat wil ik nou wat weten. Leuk dat, leuk dat jullie op bezoek komen. Ze beginnen niet waar ze gebleven zijn. Maar wat jammer nou, hè, dat, dat wij dat er niet zijn. Elke keer is die deur open, doe beginnen beginners van vooraf aan. Want wij zijn alleen maar twee poppen. Dat gaan jullie natuurlijk al door. Zie je, Eileen? Ze beginnen gewoon van aan. ...dat die ons op schoot gaan zitten. Oh, ze zal naar het schieten. Maar we kunnen jullie jammer genoemd niet even niet. <laughs> ze zijn niet zo dik als ze zou. Ze gaat moe zijn, die trut. Atta, Atta, wat is het dan? Hier is je rommelaar. Wil jij hem even vasthouden? Atta? Oh, wat is het toch, Atta? Ben jij nog steeds bang dat je weer weggeblazen wordt door zo'n gemene kerel? Hij krijgt de kans niet meer, hoor. Daar zal jouw mama voor zorgen. Nou, nou, nou, kom dan maar even op schoot. Kijk, Nik. Nick, Nick, je bent niet vuil. Oh. Toten, je wilt toch lekker bij je mama zijn? Ada, <middels> kom nou gauw. Zit op het knietje, zit op de schoot. Straks val je uit de boot. Ada, Ada, kom nou gauw. Zit op het knietje, zit op de schoot. Straks val je. Excellentie. Meneer Voetman, wat komt u hier doen? Ik kom zojuist van de prasino koepel Excellentie. De koepel waar Corizaba woont. En waar hij zijn onverantwoordelijk experiment uitvoerde. Ik eh, wilde zijn apparatuur naar de universiteit laten overbrengen. overbrengen. was ook al is de telekinetische versterker beschadigd. Hij blijft van ons belang. Bovendien achter het heel goed mogelijk met de onverdienst bestaande middelen de nodige reparatie te verrichten. Maar, houdt u met de goede Excellentie, ik, ik ben bijzonder geschokt. De versterker. De versterker is niet meer in de prasino koepel Dat wist u? Ja.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 ...dat al die apparaat had ingeladen. Zo, dat was het zwaarste deel van de telekinesische versterker. Goeie ijsgraad hebben ze hier op Juno, zeg. Mag ik de afstandsbediening doen? Nee, ja, waarom ook niet. Hier, de instrumentenkast moet precies naast de werkbank komen te staan. Ja. ja? ja op, op, paar centimeter opzij. Goed, ja. Jeremy en Angelo zullen ook verbaasd zijn als ze thuis komen. Ze zien al die heel verschrikkelijk ontzettende grote dingen voor jou in hun scheep staan. Ik heb de aantekeningen en een verslag op de werkbank gelegd. Met een briefje erbij. Trouwens, de notities neem ik mee. Dan heb ik onderweg naar Mars iets interessants te lezen. Gaan we nu al dan? Wat is er juist zo leuk? Al die praatpoppen, die, die praatvissen die geen vissen zijn. We zijn hier niet voor ons plezier, David. Nou ja. Maar is Eileen toch? Ook die... Dat Ze was moe, zei ze, geloof ik. Jullie hebben toch geen ruzie gehad? Uh... Heb je iets vervelends tegen haar gezegd? Nee, nee, hoor. Waarom vertoont ze zich daar niet? Met al het lawaai van het uitladen moet ze toch wakker geworden zijn? Ja, zeg, ik ga nog even die gedag zeggen. Ja, ja, ja. Maar meteen terugkomen, hoor. Leuk dat, dat jullie op bezoek komen. Nee, geen bezoek. Ik ga alleen de dolfijnen van de nacht zijn. Nou, nou. hè? Dat, dat wij dat niet zijn. Want wij zijn alleen drie. Meneer de dolfijnen, we gaan weg. Meneer, ik ben geen meneer, maar de vrouw. Ik zou een meneer zijn. Nee, nee, nee. nee. Niet spatten, dan heb ik direct nog de kleren in het ruimteschip. Elk plezier. We, we zoeken een jong baby die mijn vader weggedacht heeft. Ik bedoel, uh, nou hij is pas heel verschrikkelijk ontzettend knap. Veel beter nog dan, dan Jeremy en Angelo. En nee, ook niet op te lach. Het is gewoon heel verschrikkelijk ontzettend waar.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 Jij bent een ijskoude formalist. maar begrijp je dan niet dat juist dit formalisme onze redding is? Nou, praatoppen. Moet opschieten, ze we willen weg. Ze zitten wachten in het schep. Ja. Ja. Ja, ze zijn ja. toch wel heel verschrikkelijk wat ze het boos zijn. Ze zijn toch ook tot meinig blijven. Nou, daar hoor. Wat jammer nou, hè, dat wij er niet zijn.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 De vijfde deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Viciarone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Veilands. Aileen door Curry van der Linden. De presidenten was Jokke van hagelen Voetman was Hans Veerman, Inspecteur Boersma, Kees van Ooyen. Jaramier en Angelo werden gespeeld door Heip Orizant en Frans Somers. Hoi en door Gerry Mantel en Donald de Marcas. De muziek van deze serie werd gecomponeerd door Bernhard van Beurden, technische realisatie Jan Bosboom, Beer Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Westra. Rie ad Leuke.